Voor spoedige start. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Op Schiphol zijn tientallen vluchten vertraagd door windstoten. Volgens de luchthaven komt de wind uit een lastige hoek... en hebben vliegtuigen moeite met stijgen en landen. Schiphol adviseert reizigers om goed de website van de luchthaven in de gaten te houden. Eindhoven Airport, de tweede grootste vliegveld van Nederland... ligt gunstiger en heeft minder last van de weersomstandigheden. Het waait vooral aan de kust hard, soms stormachtig, kracht 7 tot 8. Noord-Korea heeft gedreigd met aanvallen op het Witte Huis, het Pentagon en het hele Amerikaanse vasteland. Aanleiding is de Amerikaanse beschuldiging dat Noord-Korea achter het hekken van Sony Pictures zit. Na dreigementen van hackers besloot Sony om de film The Interview over een moordcomplot tegen Kim Jong-un niet in roulatie te brengen. De tegen Amerika worden wel vaker geuit in Noord-Korea. Nu krijgen ze meer gewicht, doordat ze zijn geuit door de Nationale Commissie van Defensie, waarover Kim Jong-un zelf de leiding heeft. Volgens de verklaring is Noord-Korea klaar voor aanvallen op meerdere fronten, zoals op internet. De Franse politie schroeft de veiligheidsmaatregelen op na twee incidenten in het weekend. In Tours, in het midden van Frankrijk, stak een man zaterdag twee politieagenten met een mes, waarna hij werd doodgeschoten.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 De zaak tegen Christina en haar man dient in de tweede helft van volgend jaar. Het weer bewolkt en regen of motregen. Het waait dus flink uit zuidwestelijke richting. Aan zee soms stormachtig. Maximum temperatuur 13 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnaldsmaan bij de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat file tussen Knoopend Ippenburg en de Afrit Berklaan Rode Reis 8 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Verke Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Met men nu, ZFM, luncht. Eens makkelijk allemaal luisteraars. En het is één uur, dat betekent altijd natuurlijk wel al een, een stukje cabaret. En uh, ja, straks met de kerst allemaal weer heerlijk aan het banket. En uh, ik draai hem nog maar weer eens onze eigen toon, Hermans met uh, het galabal. Ik ben eens geweest bij zo'n groot banket. En er waren alle society-figuren waren daar aanwezig. Wat prachtig zeg. Oeh, marmeren zaal. En de hele society aanwezig. Moet je zien hoe ze elkaar groeten zo van, high society. Ja. Oh, mensen, dat was het makkelijk, zeg. Ja. En ik, ik was erbij, zeg. Ik kan het voorstellen. Het is moeilijk in die, in die kringen je te bewegen, zeg. Oh, wat is dat moeilijk, zeg. Ik heb me een beetje aangepast, maar... Uh, een, een marmeren zaal, zeg. Met allemaal kroonluchters. Er stond een hele lange tafel voor het banket. Dat heet zo, banket, hè banket. Vind ik mooi, mooi woord. Hij gaat naar het banket. Dat is heel anders als hij moet nog warm eten. He? Het is hetzelfde hoor, want het banket was ook warm eten. Want ik heb me gek zitten blazen, dat weet ik nog goed. Kun je je voorstellen wat daar binnenkwam? En daar liep ik tussen. Met niks. Ik wou eerst nog een papieren mus opzetten. En wie zat er het eerst aan tafel? Ja, ik stierf van de honger, denk je. Ja, het was fout wat ik deed. Je gaat niet gelijk aan tafel in die kringen. Want ik zat mooi voor thuis, hè. In mijn dode eentje zat ik aan tafel. En ik had mijn servetten om. En toen kon ik die knoop niet loskrijgen in mijn nek. Dat was een grote verblunder. Dat het was dwars tegen het protocol. Ik gooide het hele protocol omver. Ik mocht drie keer gooien, hè? Drie keer. Derde keer was raar. Maar het is fout. Bij, bij, bij zo'n galabanket ga je niet gelijk aan tafel. Dat heet trouwens ook niet aan tafel gaan, dat heet aanzitten. Dat is heel merkwaardig. De excellenties zitten aan, aan het banket. Dus twee keer aan. Aan, aan. Excellenties zitten aan, aan het banket. Dus niet ze zitten aan het banket. Denk erom. Want ze mogen nergens aanzetten, hoor. Dat mag niet. Nee? Nee, nee. Dat mag niet. Want ik zag één minister die zat even ergens aangaan. En die werd gelijk op zijn vingers getikt. Want toen zei ik nog, dat kun je niet in je zak steken.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 En ik heb veel ballen gezien van mijn leven. Maar dat was geen gewone bal. Dat was een gala bal. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livre. En die zegt: leg neer die bal. Leg neer die bal! <lacht> Daarbij, ik leg die bal neer. Scheidsrechter erbij, je weet hoe dat gaat. Hij fluit, ik zeg, Venter, ligt die bal toch? Je zegt, die staat diezelfde bal. Ik zeg, ja, wat dacht jij dan? dacht je dat ik naar het banket was gekomen met een bal gehakt in mijn zak? Ja, mensen, nou lach ik erom, hoor. Maar toen ik er zat, ik had het water in mijn handen staan, hoor. Het spuitwater dan wel. Want ja, gewoon water komt er niet aan te pas. hè? Ik heb het moeilijk gehad, het is moeilijk om je in die kringen te bewegen. Ik heb mijn haars niet bewogen, dan mag ik wel weg. Ja, het is allemaal zo'n pracht en praal. En je hebt een tafeldame, vergeet dat niet hoor. Bij zo'n banket krijg je een tafeldame. Die, die zijn speciaal voor, de, voor het banket, tafeldames. Ze zijn uitsluitend voor een tafel hoor, hou daar rekening mee. denk niet, ik ga met haar op de canapé zitten, want daar is er niet bij. Dat zijn weer andere dames. Dat zijn de canapeuses. Maar je krijgt zo'n tafeldame, die krijg je aangewezen, hè? Je weet zelf niet welke. Er staat zo'n stok, hè? Zo'n aanwijsstok staat daar, hè? Kent die stokken wel, met zo'n rubberdopje erop, hè? En dan wijzen ze zo'n tafeldame aan, hè? Maar ik had een mooie, zeg. Ik had een mooie tafeldame. De, de mijne was een douairière. Douairière. Ze zegt, zeg maar, doe tegen me, zeg. Ja. Mooie, volle tafeldame. Hm. Dat is zo'n grote vestibule, weet je wel. Dat was meer dan een tafeldame. Dat was een uitschuiftafeldame. Zeg, en, en dan heb ik nog een flaten geslagen. Nou, mens, als ik er nu nog aan denk, dan heb ik nog kippenvels Moet je je voorstellen, ik zat een half uurtje aan tafel... bij dat prachtige banket, zeg. En ik begon al een beetje vrijer te worden. Hè. Ik had er al een paar op. Ja, toen zeg ik ineens, zeg. Voordat ik er erg in had, want het was eruit voordat ik het wist... zeg ik ineens, uh, heren, geef de appelmoes eens door. Kun je voorstellen, in die kringen geeft de appelmoesies door. Ik had zo'n kop, en naast me zat er een die had ook zo'n kop, maar die had hij al jaren. Maar kun je, je voorstellen, mensen, bij zo'n banket dat je de geeft de appelmoes is door, dat is helemaal fout. Dat is helemaal tegen het protocol. Je hoort te wachten tot de appelmoes voorbij gaat. Ja, en het mooiste is, ik zag de appelmoes voorbij gaan, Want ik dacht nog, hé, daar gaat de appelmoes. Maar ik wou niet vragen, waar gaat de appelmoes naartoe? En ik weet nu nog niet waar de appel... Leroy. Ja. Wie is dit? Nigara Met Sweet Caroline. Weet ik Hoe het begon Het was in de winter Maar toen ik jou zag schijnde zon Ik vroeg naar je naam. There's no was dat met Sweet Caroline, Leroy. Gezellig, ja. hè? Ja, jongen. Ja, ja bijna kerstfeest. Nog een paar dagen, een paar nachtjes slapen. Uh, we gaan een mooie draaien van America. I Need You. Wonder why are you gone? I guess I carry on bring Amerika was dat met uh, I Need You. Ja, luisteraars uh, Ruud Jansen die normaal op maandag de uitzending doet, uh, moest het af laten weten vanwege uh, hij uh, is slachtoffer geworden, zoals we velen van de griepaanval die uh, Nederland overspoelt. Mensen die allemaal hoofdpijn hebben verkouden, noem alles maar op. Zich heel vervelend voelen, zich heel naar voelen, uh, Ja, en dan kan je niet zo'n uh, zo radio uitzending doen natuurlijk. Uh, die neem ik graag van hem over. En dat doe ik samen met mijn zoon Leroy. Leroy, jij bent er ook bij, hè? Ja. Gezellig, man. Nou, we gaan even genieten van Andy Williams. Do you hear what I hear? Oftewel, uh, horen jullie ook wat ik hoor? Do you hear what I hear? hear? what I hear? hear, what I hear. Said the night wind to the little lamb. Do you see what I see? Way up in the sky, little lamb, do you, see what I see? do you see what I see? A star, a star dancing in the night with a tail as big as a kite. With a tail as big as a kite. Said the little lamb to the shepherd boy Do you hear what I hear, Do you hear what I hear? ring through the sky shepherd boy Do you, hear what I hear? Do you hear what I hear? A song a song high above the tree with a voice as big as the sea with a voice as big as the sea said the shepherd boy to the mighty king do you know what i know in your palace warm mighty king do you know what i A child, a child, shivers in the cold Let us bring him silver and gold Let us bring him silver and gold Said the king to the people everywhere Listen to what I say people everywhere, listen to what I say, the child, the child sleeping in the night, he will bring us goodness and light, he will bring us goodness and light. hier, oftewel horen jullie alle met z'n allen ook wat, eh, wat ik hoorde. Ja, Love Me or Leave Me. Een zwingend geheel staat achter Cliff Richard. Een mooie big band. En, eh, ja, ook Cliff heeft zich gewaagd aan de swing. Jawel. Love me or leave me.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 no one unless that someone is you I intend to be independently blue oh I want your love but I don't want to borrow to have it today give it back tomorrow my love is your love there's no love for nobody else Tend to be independently blue oh, I want your love but I don't want to borrow Have that today and give back tomorrow My love is your love, there's no love for nobody else My love is your love, there's no love for nobody else There's no love for nobody else. Love me or leave me, Cliff Richard was dat, jawel. Uh, soms dan droom ik alleen maar over een, uh, over een kerst, over een witte kerst. En soms hoef je ook alleen maar te dromen. Dat wordt gezongen door uh, Bobby Gentry samen met Glenn Gamble. Ja, ...dadelijk rond de klok van half twee weer regionaal nieuws. Ik zou zeggen, pak maar eens een pen en een stukje papier... ...want misschien dat u nog wat telefoonnummers of, of internetadressen moet noteren. Dus pak even een pen en een stukje papier... ...want zo dadelijk ga ik weer u informeren over wat er zoal... ...de komende weken in Zandvoort is te beleven. My baby just cares for me. Normaal Nina Simon, maar nu wordt het bezongen door George Michael... My baby don't care for shows My baby don't care for those My baby just cares Of nee, half twee geweest al zelfs. Bijna twee minuten over half twee. Dat betekent, luisteraars, dat ik weer wat regionaal nieuws uh, ga vertellen. En ik had u al gevraagd, uh, pak een stukje papier en een pen. Want uh, misschien dat u het een en ander wil noteren van wat ik u nu vertel. Want als u nog geen plannen heeft voor Oud en Nieuw, dan heb ik goed nieuws. Woensdag 31 december organiseert Swing uh, Station. Swing Station, dat wordt dan gespeld met Simon, Wouter, Isaac, Nicolaas, Gerard, Simon... Uh, Theodor, Eduard, Eduard, Simon, Joris, Utrecht, Nicolaas. Swingstation. Eh, uh, die organiseren een bruisende, uh, disco. Een 30-plus disco. En een dance Oud-Niel-feest. En dat gaat allemaal plaatsvinden bij Club Nautiek in Zandvoort, luisteraars. Kom eens lekker dansen daar, man. En, eh, uh, oud het gezellig in de, in de leuke, leuke feestkleding. En er is voor elk wat wils. 70, 80, 90 jaren. Daar hebben we DJ Wally voor. En, uh, voor de periode daarna, zo de negentiger jaren tot nu... dan is er uh, DJ Jeff Goodhart... die alle muziek voor u gaat verzorgen in die periode. Toegang, en dan moet ik erbij zeggen, is straks 35 euro. Maar als u nu kaartjes koopt, dan is de toegang 27,50 per persoon. Nou, dat is natuurlijk inclusief de hapjes die op zo'n avond worden geserveerd. Toosjes, noem alles maar op. En natuurlijk ook een drankje om 12 uur bij inluiden van 2015, het nieuwe jaar. Beach uh, beach, beach. nou, ik struikel er helemaal over. Beach Club Nautique is een trendy strandpaviljoen aan de noordelijke boulevard Barnaak. Nummer 23 in Zandvoort. De avond is uniek. Want luisteraars, het is de eerste keer in Nederland... dat er een autonielfeest in in Strandpaviljoen uh, nou, die wordt gehouden. Überhaupt in een strandpaviljoen, zo moet ik het zeggen. De openingstijden, half negen s'avonds tot twee uur s'nachts. Maar zorg dat je er voor elf uur bent. Want uh, dan is het natuurlijk... Uh, het meest gezellig uh, om daar eventjes uh, op gang te komen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij www.swingstation.nl... Uh, bij Clubnotique, bij de Primera Shops en bij het VVV in Zandvoort. Nou, Ik zei het al, de entreeprijs tot en met 23 december 27,50. Maar koop je later je kaartjes, dan ben je 35 euro per persoon kwijt. Dat is 57 duur, dat zou ik niet doen. Ik zou gewoon zorgen dat... Uh, die kaartjes voor uh, de 24ste binnen zijn. Nou, nogmaals meer informatie op www.swingstation.nl... en Swingstation, ik zal het nog één keer spellen. Swing, het Engelse woord swing. En dan een Simon, een Theo, een Eduard, een Eduard, een Simon... een uh, Juni, een Utrecht, een Nico, en dan .nl. Of je kan ook bellen met de organisator, dat is William Appelman. Zijn telefoonnummer is... 0323 3020 206 0323 3020 206 en zijn mobiele nummer 06 1893 8260 1893 8260 met 06 ervoor. Nou, met veel genoegen nodigt de gemeente Zandvoort uw uitluisteraars, om op de nieuwjaarsreceptie te komen. Die gaat plaatsvinden op vrijdag 2 januari 2015 in de haven van Zandvoort. Net als voorgaande jaren organiseert de gemeente... dit samen met vele Zandvoortse verenigingen en instanties. Nogmaals, de datum vrijdag 2 januari 2015. De locatie, haven van Zandvoort en de tijd... van half acht s'avonds tot negen uur s'avonds. Tijdens de laatste raadsvergadering in 2014... is de benoeming van een nieuwe wethouder een feit... en daarbij is het college weer helemaal compleet... Vervolgens heeft de Raad nog heel veel besluiten genomen zodat de gemeente voor 2015 weer op haar taken is brekend. zienswijze over de herstructurering van Paswerk is aangescherpt door een aangenomen amendement, amendement zo moet ik het zeggen, over het onderbrengen van reïntegratieopdrachten bij Paswerk. De samenwerking met Haarlem op het gebied van het sociaal domein kan ook doorgaan en dat geldt ook voor het samenwerken met Parkeerservice voor het vervangen van parkeerapparatuur. In Zandvoort. Op maandag 29 december zal de gemeente circa 80 stuks afvalbakken uit de openbare ruimte gaan verwijderen. Dit om te voorkomen dat ze worden vernield door het vuurwerk op oudejaarsnacht. Op maandag 5 januari. Dan worden de bakken weer teruggeplaatst. Dus afvalbakken verdwijnen op maandag 29 december. 80 afvalbakken gaan weg uit de openbare ruimte. En uh, ja, u weet het al, uh, de jonge met vuurwerk en zo... zijn nog wel eens geneigd om uh, ja, vandalisme te plegen... en die bakken te vernielen. En dat wordt hiermee voorkomen. Nogmaals, maandag 5 januari... dan worden de bakken weer teruggeplaatst. Nou, vanaf die maandag de 5 januari tot 4 april... wordt er gewerkt aan de herinrichting van de weg en de Kolineerweg. En om de overlast daarvan zoveel mogelijk te beperken... is gekozen om... Uh, dat in fases te gaan doen, in fases te gaan werken. Nou, als u wilt weten wanneer uw rolcontainer wordt gelegd in 2015... u kunt alle informatie vinden op de site van de gemeente Zandvoort... www.zandvoort.nl Trouwens, niet alleen uh, het leger van de rolcontainers... Uh, dit en andere vraagstuk over afval kunt u daar allemaal terugvinden... Op de zogenaamde afvalkalender. Dan is het alweer tijd voor het weer... Winter is vandaag officieel begonnen, maar aan het weer is dat helemaal niet te zien. Het is aanhoudend onstuimig en herfstachtig zelfs. Met de kerstdagen wordt het geleidelijk rustiger, maar ook kouder weer. Tweede kerstdag, dan blijft het daarbij op veel plaatsen droog. De verwachting voor het weekend na de kerst is allemaal nog heel erg onzeker. Vanmiddag luisteraars blijft het grijs en valt er nu dan wat regen of motregen. Er staat overigens ook een stevige zuidwestenwind... Boven land is de wind vijf krachtig tot zeer krachtig, Windkracht vijf tot zes en aan zee. En op het IJsselmeer is de wind eh, soms hard te noemen. Ook wel stormachtig. Windkracht zeven tot acht. Oeh, koud. In de noordwestelijke helft van het land is kans op zware windstoten van 75 tot 90 km per uur. En in het Binnenland tot 75 km per uur. Het wordt zeer zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond eh, 11 of 13 graden. En het dagrecord voor de maximumtemperatuur op 22 december in de beeld... die staat uh, op dit moment op 13,2 graden. En die stamt overigens uit 1991, maar dit record dat zou vandaag dus wel eens kunnen sneuvelen... als het dus warmer wordt dan 13,2 graden. Vanavond en vannacht neemt de wind iets in kracht af. Uh, een smalle kustrook houdt nog wel zware windstoten. En aan het weerbeeld verandert maar weinig koelt nauwelijks af. minimaal van 9 tot 12 graden. We hebben zojuist in het nieuws kunnen horen... dat ook de vliegtuigen op dit moment veel hinder ondervinden... bij stijgen en landen. Door die hele zware windstoten op Schiphol zijn er vele vluchten... ja, ernstig vertraagd. Morgen, luisteraars, dan bevinden we ons nog steeds in de zachte lucht. Het wordt om 11 tot 13 graden. Daar waait opnieuw forse wind uit het westen tot het zuidwesten en in het waddengebied is er nog kans op zware windstoten... rond 75 km per uur. Ook morgen is het grijs en er valt hier en daar wat regen of motregen. Woensdag dan, dan trekt vanuit het noordwesten een koufront over het land... en hierdoor zijn er perioden met regen. Maar smiddags dan breekt in een groot deel van het land op woensdag de zon door. De temperatuur daalt dan van 10 naar in de ochtend ongeveer 7 tot 8 graden... En dat geldt ook voor de middag. Kerstavond is uh, op heel veel plaatsen droog weer te verwachten... maar in het zuidoosten kan er eerst nog wat regen vallen. En in het noordwestelijk kustgebied is er kans op een enkele bui. Bij een matige tot krachtige westelijke wind draait, sorry, daalt de temperatuur naar een graad of zes dan. Gedurende de kerstdag dan trekt de wind verder aan en neemt de kans op buien weer toe. In het noorden kunnen ze gepaard gaan met onweer en hagel... De minima luisteraars komen uit op rond de 4 graden. Donderdag, oftewel de eerste kerstdag, dan trekken vanuit het noordwesten enkele buien over ons land. Bij de buien is dan kans op een klap omweer en ook hagel. De wind neemt geleidelijk af in kracht en draait van west naar noordwest. De maxima komen dan uit rond ongeveer 7 graden. Dat geldt voor het oosten en rond 9 graden hier bij ons aan de kust. De tweede kerstdag begint koud <lacht> met in het binnenland op verschillende plaatsen lichte vorst. Op een enkele locatie en dan valt er een bui... en in de kustgebieden blijft het uh, droog... en er zijn zonnige perioden. Het wordt dan ongeveer 5 graden. De verwachting voor de dagen na de kerstluisteraars is zeer onzeker. De depressie brengt ons uh, in het weekend onstuimig weer... en er zijn stormkansen. Maar, ik zei het al, de onzekerheid bestaat uit het feit... dat er daarbij koud of warm weer wordt verwacht... en het is niet helemaal duidelijk wat het nou worden gaat. In het koude scenario... U begrijpt het al. Dan is er natuurlijk ook kans op winterse neerslag. Nou, wij gaan ondertussen maar eventjes uh, van uh, Wesley Bronkhorst genieten. Met Kom allemaal in mijn armen. Deze bedoel je toch, Leroy? Ja. Oké, okay, man. Nou, ga ervan genieten. Nou, alles wat jij zei...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 Het hoeft niet meer, ik ben alweer kwijt omdat ik haar kende. Het doet geen pijn, het doet mij geen zeer. Er komt een tijd, een tijd van leven, ik wil vrij leven zoals het hoort. Want wat is was, dat is verleden tijd, en het verleden, dat gooien we overboord. Mira! Allemaal maar in mijn armen. Dat was Wesley Bronkhorst Ik deed hem speciaal voor Leroy. Kom alsjeblieft aan: een oudje van de shorts. Armstrong, Islands in the Stream. Dit is Barry Manilow en hij zingt het samen met uh, Reba McIntyre. Het is nog steeds zand voor het lunch, steeds smakelijk. These are stansfields. Dus dat was dat, ik kijk op mijn klokje, een klokje van gehoorzaamheid. Gebied mij uh, weer afscheid te nemen, luisteraars. Dank u voor het luisteren allemaal. Uh, misschien tot morgen, ik, ik weet nog niet zeker of ik er ben, want ik ga misschien een dagje uit en als het weer uh, erger tegen zit, dan uh, ga ik dat niet doen en dan kom ik toch naar het studio. Maar dat, uh, dat gaat u vanzelf merken. Ik wens u nog een hele fijne dag en we gelieden nog eenmaal van het uh, lied wat mijn zoon heeft opgenomen, Sven Duif.